Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-Palestijnse betogers hebben rode en groene rookbommen afgestoken bij het concertgebouw in Amsterdam. Een kleine 200 mensen demonstreren op het Museumplein tegen het optreden van een Israëlische voorzanger bij een besloten Chanukka-viering. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich en roepen leuzen. Vanmiddag werd bij het concertgebouw al een onbekend aantal mensen opgepakt. De twee kinderen die gisteren zwaargewond in een huis in Moorgestel werden gevonden, zijn buiten levensgevaar. De jonge kinderen werden s'avonds in het huis gevonden nadat hun vader als spookrijder een groot ongeluk had veroorzaakt op de A58. Ze bleken te zijn neergestoken. De vader raakte zwaargewond, andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op. De moeder van de twee kinderen is terecht, ze was in het buitenland en is nu onderweg naar Nederland. De Duitse bondskanselier Merz heeft de Oekraïnse president Zelensky... en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff in zijn kantoor ontvangen. In Berlijn praten ze over een plan om de oorlog in Rusland te beëindigen. Morgen sluiten ook Europese bondgenoten aan. Zelensky zei al bereid te zijn om af te zien van het NAVO-lidmaatschap... in ruil voor westerse veiligheidsgaranties. Regeringsleiders vanuit de hele wereld hebben met afschuw gereageerd... op de aanslag in de Australische stad Sydney... Twee daders schoten daar op een Joods festival op Bondi Beach... elf mensen dood en verwonden tientallen anderen. De Australische premier Albanissie sprak van een schokkende terreuraanslag op de Joodse gemeenschap. Het schieten op de feestgangers duurde zeker tien minuten voordat de daders konden worden overmeesterd. Een van de twee werd daarbij door agenten doodgeschoten. Het weer vanavond is het bewolkt. Vannacht klaart het in het zuidoosten op. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij de van klink tot klank show... Mijn naam is Benno Veugen en tegenover me in de studio zit Hans van Klink, de samensteller van dit programma. En Hans, nou, laatste maand van het jaar. Ja. En wat heb je eigenlijk meegenomen, allemaal? Ja, goedenavond, Benno. Goedenavond, luisteraars. Uh, ik heb niet echt een all-over thema. Hoewel ik even de tijd van het jaar, dus de kerst, wel even wat aandacht wil geven. Zometeen al in het eerste nummer. Maar verder komen alle gebruikelijke thema's. Een beetje klassiek, een beetje blues. Uh, het komt allemaal weer voorbij. Nou, Vooral de blues natuurlijk, daar hebben we altijd in dit programma heel veel zin in. Waar gaan we mee beginnen? Ja, we gaan even beginnen met een solo song van de oprichter van de popgroep The Quarrymen. En dan denkt iedereen, waar hebben we het nou toch over? Ja, inderdaad. Maar we hebben het over John Winston Lennon, die The Quarrymen heeft opgericht. Maar kort daarna veranderde ze de naam van de band in de naam The Beatles. En samen met Paul McCartney, George Harrison en Ringo Strasse. Торо werden ze misschien wel de grootste en beroemdste band ooit. Uh, John Lennon heeft uh, na zijn Beatles tijd, want de Beatles tijd heeft niet eens zo heel erg lang geduurd, uh, een aantal solo projecten gedaan. Uh, Imagine is daar een heel bekend nummer van. Eigenlijk hebben we wel uh, zijn mooiste project, denk ik. Hè? Ja, hele mooie songs zijn ja. daaruit voortgekomen. En dat allemaal tot 8 december 1980, toen hij in uh, New York werd doodgeschoten door iemand die uh, zich fan noemde. Ja, ja persoonlijke anekdote is... Doe je de voordeur open. Ja, ja de, Zo was het toch? Ja, handtekening hey. uitdelen aan iemand hè, aan de deur of uh, ja, ja, ja. op het gebouw. Ja. Ja. En uh, ik weet nog goed dat ik toen uh, per auto reed van mijn woonplaats op naar mijn werk in Zandpoort. En onderweg hoorde dat dat gebeurd was. Mm. En dat een patiënt van de psychiatrische kliniek waar ik toen werkte mij bij de deur stond op te wachten oh. om elkaar te troosten. Want hij was ook een groot muziek. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, dat sloeg in als een bom toen. Ja, ja. ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat een enorme impact heeft. Ja, Lennon heeft zelf een hele ingewikkelde jeugd gehad. Uh, van school gestuurd als onhandelbaar kind. Moeder jong overleden. En, oh. uh, maar juist in de tijd van de Beatles uh, ging hij zich heel erg met maatschappelijke thema's uh, bemoeien. En werd eigenlijk een beetje de, het gezicht van de Beatles die stond voor uh, vrede en, en dat soort zaken. Nou, love and peace and happiness. Het Hilton uh, verhaal is algemeen bekend. Ja. Uh, en zo ook deze song. En dan gaan we maar even het uh, thema van de maand uh, beginnen. Uh, John Lennon solo met En uh, So This Is Christmas slash a War is over. Happy Christmas, Kilko. So this is Christmas. Er nog een beetje aan he? dat de war is over. Dat is, uh, ja, dit, trouwens, uh, dat, dat YouTube-filmpje wat erbij hoort, mijn god, zegt de hond ook geen brood van. Dat, ja, het is wel lekker zwaar aangezet he? met tjoh, uh, alle thema's. Ja, ja, ja, ja, maar ook uh, dat is, uh, ja, de war is over wordt er al gezongen, maar het YouTube-filmpje is een en al oorlog. Ja, ja, uh, ja er zijn alle hele trieste ja. elementen zitten erin. Ja, nou ja, ja. We zijn uh, ruim 45 jaar verder. En er ja. is uh, dus niet zo bar veel veranderd. Nee, helemaal niks. Ik moet er nog wel even bij zeggen dat uh, het zangkoor wat je hoorde, was het Harlem Community Choir. Dat dit uh, oh. samen met John Lennon ten horen bracht. Ja. Nou, even heel wat anders gaan we doen. Ja, we gaan naar uh, het klassieke thema toe. Uh, Carmina Burana. Dat is een uh, opera van Carl Orff. En dan denk je, waar gaat Carmina Burana over? Over de wispeltuurigheid van het lot, de vluchtigheid van het leven en de vreugde van liefde, drank en lust. Nou, daar kun je oh, dus oh. een opera over maken van enkele uren. <kacht> Dat klinkt uh, goed. En iedereen kent het thema Overgratuna, waar we zo meteen naar gaan luisteren. Ja, Carl Orff is dus een klassiek componist, maar wel hedendaags. Hij uh, is geboren in 1850 en overleden in 1982. Dus dat is allemaal nog niet zo heel erg lang geleden. En dit stuk kent eigenlijk iedereen. En nou, ik zeg het nog maar een keer. Muziek om naar te kijken als je naar deze uitvoering zoekt op YouTube. En je ziet de, het fanatisme van de dirigent Santo Matthias Rovali. En het koor en het helemaal opgaat in dit stuk muziek. Dan is dat prachtig om te zien en te horen. Carl Orff, O Fortuna uit Carmina Burana. Gaaf om in zo'n koor te staan. Dat is, eh, ja, mooi hè? En dan, ja. ja, en wat een volume uit komt. Hè. Dat ja, dat is dus echt een massaal geluid. Wat ja, ja, ja, ja, ja, ja, het koor en het orkest komt. Precies, precies. Nou, tempo eens eh, even kijken. Het, eh, of de strengels, daar gaan we nu naartoe. En, volgens mij is het oh, een nee, nee, nee. Joe Cocker. Mert ook zijn Engels. Ja, oh, ja, ja, ja, ik ben in de war. Uh, ja, ja, ja, jij zit al in het tweede uur. Uh, ja, ik ga filter te uh, Maar we komen er vanzelf bij uit. Hoor, Strenglers. Nou, dan ja, ja, weten precies. de luisteraars alvast een beetje uh, wat ze kunnen verwachten. Ja, precies. Neem we gaan eerst even uh, verder terug in de tijd dan de Strenglers. Joe Cocker, iedereen kent hem. De zanger die uh, weer Little Help from My Friends zong, een Beatles nummer overigens op het Woodstock Festival. Met zijn hele rauwe stem en zo wat spastische bewegingen erbij. Ja. Ik ga even persoonlijk terug in de tijd. Ik was 12 en mijn broer 14. En hij kwam met een prachtige dubbel LP thuis. Een witte hoes met een mooie print erop van Joe Cocker. En die heette The Mad Dogs and Englishmen is afgeleid van een, een uitspraak van Maddox, English Englishman, go out in the afternoon. Zoiets uit een song van heel iemand anders. Maar uh, Joe Cocker kreeg in maart uh, van zijn manager een opdracht... een Amerikaanse tour te gaan doen en een band samen te stellen... maar dat moest dan wel voor het eind van de maand gebeuren. En hij is naastig op zoek gegaan naar grote muzikanten. Uh, Leon Russell is daar een van... Uh, nog, nog meer grote namen. En ze hebben een, uh, een live programma gemaakt... waar je een dikke dubbelop mee kan vullen. Okay. Oh. Geweldige muziek. Veel covers overigens toen nog in die tijd... Joe Cocker komt later in het programma nog een keertje terug. Want na het succes van Maddox Englishman is hij een beetje ten onder gegaan aan drank en drugs. En pas in de tachtiger jaren weer teruggekomen met mooie solo nummers. Maar het hele massale van uh, Maddox Englishman is prachtig om naar te luisteren. Het staat ook integraal op YouTube. Waar wij gaan naar gaan luisteren is een uh, rustig nummertje. Een duetje met Leon Russell. En het leuke is uh, dat we even beginnen met het... Uh, uh, het onder onsje tussen Leon en Joe Cocker hij eigenlijk verteld waarom we Joe Cocker gaan eren met zijn lieve En dan gaan ze samen een prachtig duetje doen. Okay. Uh, namelijk, de eerste is de introductie en dan het nummer The Girl from the North Country. Oké, er is een the in het huis I ik weet dat jullie watched for a long time. Me and Joe have watched him for a long time. We love him. We're going to do one of his songs because we love him. That's why. en Leon Russell en uh, ik moet mezelf corrigeren, je is nu hier niet zo heel ver naast met je strenglers. want daar gaan we nu ondertoe. Ja, erop. Ja, gelijk. Ja, ja. ja strenglers een Britse rockgroep en dan zou je denken, vaak beginnen die jonge jongetjes een bandje te vormen en worden ze groot en groter, maar dit waren meneer die al een uh, aardig gezetteld leven hadden. Hugh Cornwell, onze zanger, gitarist, was biologieleraar. Jet Black had een ijs-en-wijn-industriebedrijf. O, oh, zo. En uh, zo waren er meer van dat soort gasten. Dave Greenfield, Hans Wermling. Dat was uh, een professioneel muzikant al. En met elkaar uh, richtten ze in de begin jaren tachtig in de nadagen van de punk een beetje op. Aanvankelijk de Guildford Stranglers en later alleen de Stranglers. Heel mooi en heel bekend nummer wat we, ze, we van ze gaan draaien. Heeft een dubbele betekenis. Het gaat zowel over de... Uh, verslavende aantrekkingskracht van heroïne de Golden Brown Drug oh ja. was ook over een vrouw met dezelfde verslavende plezierige kwaliteit <laughs> en uh, volgens Hugh Cornwall de bassist, de gitarist ja, ja, ja. natuurlijk het overbekende nummer Golden Brown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 Never a frown From far away, stays for a day, never a crown with golden brown. dit soort tracks, hals uh, vind ik eigenlijk altijd dat, uh, of de artiesten zijn hun tekst kwijt, of ze hadden geen inspiratie meer. En, uh, ze weten niet hoe ze hun eind aan moeten. Ja, ja, vijf. precies. Dus, ja, dit is eigenlijk een nummer, dat, uh, dat kan je wel een kwartier op die, deze manier laten eind duren. Door. Ja, ja. ja dat dan is... Lekker wegveed. Ik weet niet of jij het nu deed, of de band zelf. Ja, of nee, ik veed er alles weg. Gewoon <laughs> <laughs> de laatste tien seconden hup weg. Oké, okay, nou. Dat, bij dit nummertje wat hierna komt, gaat dat niet lukken. Denk ze heel kort nummertje. Echt weer zo'n uh, 70 jarige nummertje. Hè? De, de toolbox, uh, waardig. Uh, mag het niet al te lang duren, hoewel ik betwijfel of dit nummer ooit in jewelbox heeft gestaan. Het is een wat onbekender nummer van een zeer bekende band, Jefferson Airplane. Opgericht in uh, de midden 60er jaren. Groot geworden na het optreden op Woodstock Festival en op het uh, uh, Holland Festival. Holland Pop Festival. Het uh, uh, festival in het Kralingse Bosch. Ja. Als er iets is waar ik spijt van heb dat ik daar niet bij heb kunnen zijn, is het dat wel geweest. Maar goed, het was in 1970, ik was toen twaalf. gisteren sprake oh, ja. nee, nee, nee. van dat wat kon. Maar daar hebben wel grootheden gestaan. Waaronder dus uh, Jefferson Airplane als uh, afsluitende act. Ik kan al die leden van die band gewoon opnoemen, maar we kennen ze allemaal niet meer. Behalve de zangeres Grace Slick. Zeer bekend. Leeft nog steeds. Een dame van 80 jaar, niet meer actief in de muziek. Maar die heeft mooie nummers geschreven. En het nummer Leader, uh, wat eigenlijk. Uh, Letterlijk de betekenis van schuim, oppervlakkigheid. Mm. Uh, maar verwijs naar. Uh uh, uh, het vasthouden van de jeugd. Het niet willen toegeven aan het moeten opgroeien. En dat hoor je in die tekst ook wel terug. Van een uh, jongetje dat ik wil spelen. Maar ineens zit hij als chauffeur in een uh, tank in militaire dienst. Dat uh, oh, is ook een beetje spelen. Ja, uh, eigenaardig nummer. Hele rare geluidseffecten erin. Ik vind het zelf een prachtig nummertje. Het is zo voorbij. Maar het is de grote band Jefferson Airplane met Leather. that look like bumps and thrashing the air with his hands but wait whole lather's productive you know he produces the finest of sound putting drumsticks on either side of his nose snorting the best licks in Werd gehaald. Ja, het, een beetje eigenaardige ja, het, geluidjes. Ja, precies. Ja, ook even over de, het snuiten van je neus halverwege het nummer. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Nee, nee, nou, ja. Ga Als even het terugluisteren. dat hoor je duidelijk. gaat ga het niet nadoen. Oké, ja. oké. Okay, okay. <laughs> Als geluidsfragmentje in het nummer. Ja, nou, dan hebben we uh, toch nog op de valreep nog een uh, overlijden hè, van bij de Cubit en de Blizzards. Ja, Herman Dijnen, de bassist, is recent overleden en ja. uh, een van de oude leden van de band Cuby en de Blizzards hele rustige, stille man. Altijd een beetje letterlijk op de achtergrond. Uh, maar prachtig basgitaarspelend. Uh, en uh, ja, het is geen geheim... dat ik een groot fan ben van de blues... van QB en the Blizzard. Zeker. En daar hou ik zo meteen even naar luisteren. Maar ik ga eerst eventjes aandacht vragen... voor Daniel Lohuus. Uh, hij is geboren in Emmen en groeide op in Erika. Het dorpje in Drenthe. Zijn vader was organist. En hij leerde het kerkorgel spelen. En uh, kreeg op zijn dertienjarige jaar geleden... zijn eerste gitaar. En hij werd lid van de band... De Charlies, daarvoor verhuisde hij naar Utrecht. Later richtte Lois de Band Skik op, wel bekend, met uh, nummers uh, in het Drentse dialect, zoals op fietsen. En hoe kan dat nou? En het giet, zoals het giet. En daarna is Lois uh, solo gaan optreden, en dat heet het. Uh, Concert heet Allenig. En dan had je Allenig één en een paar jaar later Allenig 2. <laughs> Dat tot vier keer. Ah, dus hij heeft heel veel gedaan. Yeah. Drentstalige liedjes. Bekenden er ook wel, er zijn er ook wel bekende van. Uh, maar wat ik vond, was een. Uh, combinatie optreden waarbij Daniel Lohus als gast optreedt bij QB and the Blizzards. Het is in de tijd dat Harry Muskeen nog leeft. Die staat daar zeer ver genoegzaam bij te kijken. En trots op wat er allemaal gebeurt. Want een So Many Roads is een bekend nummer van QB and the Blizzards. Maar Lohus neemt daar zowel de zang als solo-gitaar voor zijn rekening. En wat mij verraste is dat het een weergaloze blues-gitarist is. Echt okay. prachtig om te horen en om te zien. Dus we gaan luisteren naar QB and the Blizzards samen met Daniel Lohus. in So many roads So many roads to travel I got so many roads to go Oh, so many roads to travel I got so many roads to go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 En je luistert naar het programma van Klink tot Klank... met Hans van Klink en Benno Veugen. En we zijn bezig met... Uh, ja, we hebben net geluisterd... Nee, ik moet het anders zeggen. Je hebt net geluisterd naar Cubert en de Blizzards. En we gaan nu verder met uh, Grupo Sportivo. Ja, we, ja, we blijven even uh, in Nederland... wat de oorsprong betreft. Maar uh, waar... Uh, QB, de echte onvaste blues heeft, heeft het uh, Grupo Sportivo een heel andere stijl van muziek. Even een persoonlijke herinnering. En of die helemaal zuiver is, weet ik niet. Maar volgens mij was het 1978 op de botermarkt in Haarlem voor discotheek De Goot toen nog... Uh, Trad Groepo Sportivo buiten op. was een oh ja. prachtig optreden. Ze waren toen net bekend van hun eerste LP's. Ten, mistake, uh, ten Mistakes and Back to the 78. Uh, prachtig optreden. En voor zover ik op de hoogte ben. Uh, is toen bedacht van. Nou, we kunnen wel een bevrijdingspopfestival gaan organiseren. En dat, na de botermarkt kwam het, het jaar daarna in het Kenau Park in Haarlem. En toen ging in andere steden meedoen. En werd het groter en groter. Ja. Maar het begon onder andere met Grupo Sportivo. een Haagse band. Hans van den Burg is de oprichter en de creatieve kracht. maken gekke, vrolijke muziek. Hans van den Burg is ook een, een man die komisch probeert te zijn op het podium. Heel eerlijk gezegd, de laatste optreden in het patronaat lukte dat wat minder. We waren wat ongeïnspireerd en saai, de eerste helft van het concert. Terwijl ik ze een jaartje geleden nog in het paard in Den Haag zag. En dat heette toen de Spotify Tour. Ze een top 25 van de best gestreamde nummers van hun okay. volgens de Spotify-lijst. Dus ja. een steeds bekender en beroemder nummer naar nummer 1 toe. Oh, en dan blijkt dat je ze allemaal kent. Want ze hebben ongelooflijk veel hits gehad. Vrolijke, gekke muziek. Ook in het nummer waar we straks naar gaan luisteren zitten wat leuke aparte geluidjes. En uh, meer stemmige zang. Alsof mensen met elkaar in dialoog zijn. Twee prachtige dames erbij. Uh, vroeger waren dat de Groepetters en tegenwoordig de Bombitas die ook bij Herman Brood hebben gespeeld. Het zingen mm. nu bij Groep Sportivo. Eén daarvan is min of meer een collega van ons, want ze werkt bij de Dakloze opvang in uh, uh, Amsterdam. Okay. Maar heel leuk om te zien, dat zijn dames van midden 60. Maar met de vrolijkheid van de muziek en de stijltje van dansen en zingen is dat gewoon uh, back to the 70's. en. Ja, ja, maar, ja, ja. ja. Aanradertje hoor, concert van Groepo Sportivo, meestal is dat, uh, staat dat garant voor plezierige en prettige en bekende muziek zoals het nummer Dreaming. situation Let's ja. jump into your car. It's the cheapest motel. <laughs> Ach ja, ik kan me wat bij voorstellen. Zeker, zeker. En dat Velvet Underground waar we nu naartoe gaan. Ja, waar groepen sportieven nog een beetje vrolijk oogt... is dat bij de Velvet Underground wel anders. Um, wie ziet niet de voorzichte witte LP met een gele banaan erop... ontworpen door Andy Warhol. LP Velvet Underground van de Velvet Underground wordt wel een... Uh, een uh, mijlpaal in de rockgeschiedenis genoemd. Een hele belangrijke LP. Combinatie van rockmuziek met hele sombere thema's, taboe doorbrekende poëzie over de duistere kant van het leven. Een grote band met uh, uh, John Gale, Sterling Morrison, Maureen Tucker en Lou Reed, niet te vergeten, de belangrijkste. En enige tijd ook met een zangeres, Anita Pefgen uit Duitsland, maar artiestenaam Nico. Het gaf wat oneenigheid binnen de band, want Loeriet wilde de zijn, maar op deze LP nam Nico alle zang voor aanrekening, bijna alle zang. dame is niet oud geworden, op een vijftigste levensjaar is ze op Ibiza van een fiets gedonderd en met een hersenbloeding in het ziekenhuis beland en overleden. Na een leven vol heroïnegebruik en andere verworven middelen. Er dus zangeres geweest en uh, actrice. Ja, en op dit album prachtig zangwerk. Een beetje zwoele, lage stem. Uh, en het nummer waar we naar nou gaan luisteren is Sunday Morning. Just a restless feeling by my side, early dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind, watch out, the world's behind you. It's nothing at all was hier afgelopen. Nou, dat was inderdaad een nummertje. Dat had je goed aangekondigd. Ja, en als muziekliefhebber en uh, met wat sentimentele inslag is het dan toch bijzonder. Een paar jaar geleden was ik in Berlijn en aan de rand van de stad is een bos en in dat bos is een begraafplaats met een groot hek eromheen. <laughs> er staat bij het toegangshek. Vergeet het hek niet te sluiten vanwege de wilde zwijnen. Dat kun je je voorstellen. <laughs> en dan sta je daar ineens bij het graf van, uh, van Nico, die ja, ja. haar urn is bijgezet in het graf van haar moeder. Ja. ja dat heeft wel wat als je daar dan uh, in hetzelfde weekend in Berlijn stond ik ook bij het woonhuis van uh, David Bowie al daar en dan ja, ja. komt er wel van ja, alles zoekt bij elkaar allemaal echt op hè? En dat, uh, ja, ja ja en dan ja, ja. kan ik het niet laten om ja, ja. een paar fotootjes van te nemen ja. en, uh, maar goed wat je ook opzoekt dus is eigenlijk de, de media want uh, even een actueel onderwerp van uh, Haarlem en omgeving dat, dat is het uh, uh, even in grote lijnen het aantal daklozen is uh, Waarschijnlijk vele malen hoger dan ja. men ooit geteld heeft. En jij hebt in je boek, je laatste boek Loos, euh, heb je eigenlijk die stelling had je ook al gedaan. Ja, er is een uh, kijk, er is een telmethodiek ontwikkeld, noemen ze de ethosstelling en het gaat er mij niet zozeer om welke methodiek wordt gehanteerd, als je maar één eenduidige methodiek hanteert, want inderdaad heb ik een boek geschreven over de oplossing van het dakloosheidsprobleem en hoofdstuk 1 luidt eigenlijk van waar hebben we het over? Je moet weten waar je over praat ja. voordat je goed beleid kunt maken. Nou, die ethosstelling is twee jaar geleden ontwikkeld, maar wat je dan ziet is dat de ene gemeente wel ermee aan de gang gaat en de andere niet. En Haarlem besloot dat niet te doen. Zijn dan wel, en dat blijkt een vijfvoudige van het veronderstelde aantal daklozen te zijn. En waar zit het er dan in? Nou ja, omdat uh, geteld wordt hoeveel daklozen zich melden bij de daklozenopvang omdat ze in acute nood verkeren. Maar daarmee zie je heel veel mensen niet. Oh, okay. Mensen die bij een kennis op de bank slapen. Dus dat is eigenlijk anderen, het cruciale verschil. Ja, dat je echt gaat zien van wie, wie hoe brengen we mensen in beeld. Waar zijn ze? Mensen zonder adres, maar wel bij iemand op de bank. Of slaap je in een auto. Ja. Of een gescheiden moeder met kinderen in een vakantie. Huisje ...waar ze bij het begin van het nieuw seizoen gegarandeerd uit moeten. Slapen in ook... auto gebeurt ook veel, hè? Heel veel, ja. ja, ja, ja. Dus uh, nou, Haarlem is nu overstag... ...en gaat komend jaar toch ook die ethosstelling toepassen... Hmm. De grap is, ik schreef in reactie op het krantenartikel van vandaag... van nou, dan fantaseer ik dat burgemeester Wiene... die mijn boek in ontvangst heeft genomen... de werkkamer van de ambtenaren binnenstormt en zegt... stop, stop, stop, boek in zijn hand, eerst gaan tellen. Maar zo zal het vermoedelijk niet gegaan zijn. Nee, nee, nee. Maar ja, de ambitie in Nederland en in Haarlem... is om in 2030 alle daklozen van straat af te hebben. Maar ja, als we er zo lang over doen, gaat dat niet lukken. Nee, dus er is natuurlijk een beetje niet. meer lef en voortvarendheid nodig. Dat, ja, nou, dat wou ik zeggen, dat is uh, in vijf jaar tijd maak je dat helemaal niet lukken. Zeker met de crisis waar we nu nog steeds in zitten. Ja, tenzij je hele uh, gewaagde stappen durft te zetten. Want, Zoals? Uh, nou ja, er zijn bijvoorbeeld heel veel woningen leeg... waarmee gewoekerd en gehandeld wordt. Maar die niet voor woning uh, ja, ja, uh, geschikt ja. gemaakt worden. En ik vraag me af of er wetgeving bestaat... om daar wel dwingender in op te treden. Er wordt, er wordt gezegd van... Uh, alles wat leeg staat... als je dat zou gaan bewonen... is het opgelost. 100 procent. Die beheering durf ik ook aan. En alleen al in Haarlem in het winkelcentrum zo'n twee, driehonderd woningen boven de winkels leeg. Oh ja? uh, en nog wo woekerwoningen en uh, bedrijfspanden die leeg staan. Daar Shit. kun je echt heel veel mee doen. Ja. Maar je moet lef hebben en geld aan willen uitgeven en durven. En er is toen weer barstige wetgeving die dat vaak in de weg zit. Ja. En daar zal structureel iets aan moeten veranderen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou ja tot zover dit uh, maatschappelijke intermezzo. Ik Wij gaan terug naar de, de muziek. Ja, <laughs> en oude muziek. We waren bij de Velvet Underground en we blijven een beetje in dezelfde tijdgeest, maar een heel andere band. noemen de Pink Floyd een van de grootste en mooiste en beroemdste benden, bands. bands ter wereld, met de uh, nou ja, wol is daar groot van en hoog in de top 2000, nu weer wist weer heer. Ze zijn ooit klein begonnen, toen was Sid Barrett er nog bij en maakte ze hele rare psychedelische gekke nummertjes. Het nummer waar we naar gaan luisteren is daar ook een van. Uh, Sid Barrett is de band uitgezet op enig moment omdat er niet meer met hem te werken viel, hij was psychiatrisch Patiënt en verslaafd en het ging helemaal mis met hem. En toen kwam David Gilmore, pas bij de band. Maar waar we nu naar gaan luisteren, is een nummertje uit de vroegste jaren van Pink Floyd, het nummer Bike. I've got a bike. You can ride it. nu maar weg. We hebben er 20 seconden naar geluisterd en ik denk dat het al lang genoeg is. Want ja, het, het wordt niet ik je toch de band van de malle geluidjes. Hè? Want dit wat je net hoorde komt ook later weer terug op de beroemde OP Dark Side of The Morning. Oh ja, Dan hoor je ook dit soort geluidseffecten en ja. af en toe doen ze dat uh, op andere OP's ook. Ze experimenteren erop los. Ja. Overigens heel mooi in de bioscoop is een paar jaar geleden een uh, er uh, is een film geweest van het optreden van Pink Floyd in, uh, uh, hoe heet dat nou, dat, dat dorp in, uh, uh, waardoor een vulkaan helemaal, uh, Pompeii. Pompeii? Ja, daar oh, een, ja. prezen ze op. En dat hebben ze in de eind 60, begin 70 jaren gedaan. En er is een remake van het optreden gemaakt, een jaar of vijf, zes geleden. Prachtig om te zien. Mm. Ja. Ja, Pink Floyd. Voor mij een lievelingsband. echt hele mooie muziek. Zeker, zeker. Ja. Zo anders, want we gaan eindigen dit uur met het thema waar we het uur mee begonnen. Het is natuurlijk toch de, de feestdagen, maar een ja, bij de kerst. Happy filmen. Holidays. Ik was op weg hier naartoe. En toen hoorde ik een nieuwe single van de grote wereldberoemde in Nederland, wereldberoemde zanger Yves Berens. Heb jij ooit van hem gehoord? Ja, ze is een zanger. Meen je dat? Ja. Oké, okay, ik, ik ben een beetje achter in kennis op de hedendaagse muziek blijkt, maar die heeft in een paar weken tijd een kersthit, nee, een kerstsingle uh, uit de grond gestampt, wat een hit gaat worden. Mm. Uh, met de titel: ik, ik wil niet dat ik kerst mis. Oké. Okay. En ja, ja. Dat, oh, ja. dat toch wel weer spitsgrondig eigenlijk. Ja. Maar ik heb er niet zo heel veel mee met de echte kerstliedjes. Uh, Mariah Carey daar wil ik ingezet gezegd nog niet doodnaast gevonden worden, uh, maar Sleet is daarop een uitzondering. Sleet is voor mij de eerste band die ik live zag. Het moet zo'n beetje 1971 zijn geweest... in de Rijnstreek Gymnastiekhal in Alfa aan de Rijn met mijn broer en mijn buurmeisje Ria de Jong... en haar vriendin Corrie den Daas gingen we met z'n vieren naar die band toe... Ik denk dat daar de basis voor mijn gehoorstornis en tinnitus is gelegd. Ik heb nog nooit zo'n hard concert meegemaakt. Hm. Enorm wat een lawaai. Maar wel heel erg leuk. En toen al met allerlei bekende nummertjes. Ja. Sleet, ja, begon als de. In betweens in 1966. Bassist uh, bij de Animals. En de manager van Jimi Hendrix. stonden aan de basis van de oprichting van dit malle bandje. Ja, ja. Het begon met de naam Ambrose Slate. En in 1970 uh, werd het Slate. begonnen begon het blues. Maar let, later werd het een beetje hard rock. En toen vonden ze hun stijl. Get down and get with it. is heel bekend van ze. En uh, nou ja, de zanger... Uh, ...Noddy Hodler met een hoed op zijn hoofd... ...en krulletjes eronder gedaan... ...en een enorm harde schreeuwstem. Uh, ze hebben heel veel hitjes gemaakt... ...waaronder de kerstplaat waar we straks naar gaan luisteren. En een leuke anekdote is... ...als je volgens mij wel eens eerder te sprake geweest... ...dat ze een paar jaar geleden aan Noddy Hodler... ...hebben gevraagd van joh... Uh, Levert dat nou nog wat op, zo'n nummer? Want het wordt toch wel veel gedraaid rond kersttijd. Hij zei, levert het wat op. Hij zeg, ik hoef nooit meer te werken. Ik schrijf jaarlijks drie ton bij op de rekening." <laughs> dat wereldwijd wordt dit nummer zo vaak nog gedraaid. als ja. componist en uitvoerder van dat nummer. Uh, ja, dan loop je daar toch nog op binnen. Al is het maar een paar cent. Ja. Per keer dat het gedraaid wordt, maar wel wereldwijd. En wij helpen er ook weer aan mee. Ja, ja precies. Dat wil ik zeggen. Ik al 40 jaar bij hem binnen. Ja, voor een halve uh, klink krijgt hij nu dus zijn kerstgratificatie. Ja, ja, ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. ja, leuk klein beentje, vaste bezetting, vier man. Oh, uh, toch vier lang. man? Ik dacht drie, maar vier. Nee, nee vier, dus. ja. ja. En uh, nou ja, het overbekende, maar in. De geest van deze periode. Toch een ja. leuk nummertje. Merry Christmas en Happy New Year. Ja, en dat glijdt tevens het laatste nummer van dit eerste uur van Klink tot Klank. En uh, straks zijn we bij je terug.